Het weer, vannacht opklaringen, minimaal 9 graden in het noorden tot 14 in het zuiden. Overdag eerst wat zon, later meer bewolking en buien die plaatselijk stevig kunnen zijn... met onweer, hagel en windstoten. Middagtemperatuur 20 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Tot zover dit NOS-journaal. Verkeersinformatie. Er staan twee files op de A12 Den Haag richting Arnhem. Tussen Knoop en Dunette en Bunnek staat 2 kilometer file... door een ongeluk met een vrachtwagen. En de andere kant op... De A12 in Haag richting Arnhem tussen Knooppunt en Lunette. Dat is dezelfde kant op zijn twee rijstroken dicht door een ongeluk met een vrachtwagen. Dan is er nog een treinvertraging tussen Groningen en Assen. Rijden geen treinen, de vertraging is meer dan een uur. Dat komt door een aanrijding. Dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV. Welkom bij de zomereditie van Casaluna. Vannacht met Nathan Vecht. Vecht. Goeienacht. Zoals u gewend bent van ons tijdens de zomermaanden... blikken wij in dit eerste uur van Casaluna terug... op de hoogtepunten van het afgelopen seizoen. Maar tweede uur laten wij u luisteraar zoals gewoonlijk aan het woord. En daarop neem ik nu alvast een voorschot. Afgelopen week riep schoolbestuurder Wim Kuiper op... om te experimenteren met gescheiden lessen voor jongens en meisjes... De hersenontwikkeling van meisjes loopt in de puberteit zo'n twee jaar voor op die van de jongens. Beide groepen zouden elkaar daarom in de eerste jaren van de middelbare school te veel in de weg zitten. Gescheiden lessen bij vakken als talen en wiskunde zouden kunnen helpen. Heeft u op een gescheiden school gezeten? Of les gehad in een omgeving met een grote meerderheid van de andere seksen? Dan zijn we benieuwd naar uw ervaringen. U kunt ons nu al bellen, 0800-1121 of mailen naar casaluna.nzrv.nl. Dat alles na het nieuws van 1 uur. Nu eerst, zoals gezegd, een van de hoogtepunten van het afgelopen seizoen. Op 14 april van dit jaar ontving <coughs> pardon, Lex Bolmeijer rechtsfilosoof Andreas Kinnerging. Kinnerging is een groot bewonderaar van de Franse filosoof Alexis de Tocqueville... en zijn visionaire ideeën over de democratie. Tja, de democratie. De laatste jaren neemt de kritiek op de bestuursvorm in rap tempo toe. Zowel uit intellectuele als minder geleerde hoek. Het is niet goed. Of het deugt niet. In zijn boekje Waarom is de burger boos... neemt Maarten van Rossum het op voor die democratie. Er valt van alles op aan te merken... maar het is nog altijd beter dan al die andere bestuursvormen bij elkaar, betoogt hij. En boze burgers, die hou je altijd. Welke bestuursvorm er ook is. Politici die de boze burger van repliek durven te dienen... zijn tegenwoordig op de vingers van één hand te tellen. Want de kiezer heeft altijd gelijk. Maar is dat wel zo? Op YouTube vond ik een even vermakelijk als schokkend filmpje... van tv-maker Baram Sadegi met Nederlandse kiezers. De titel van het filmpje, de kiezer heeft altijd gelijk... al weet hij niet altijd waar het over gaat. Een fragmentje. Wie is de huidige minister-president van het land? Wim Kok? Willem Willem Drees? Willem-Alexander, Wim-de-Bee. Alexander. wim de B. alexander willem alexander Ja. Wat is eigenlijk een kabinet? Wat is de definitie van een kabinet? Uh, ja, hoe moet ik dat uitgaan, uh, leggen? Dat weet ik niet. U uh, bedoelt de Tweede Kamer? Nee. Ja, dat zegt eigenlijk niet zoveel. Als je een kabinet was, een kabinet? Ja, het is de eerste Tweede Kamer. En de ministers in de Kamer. Wat betekent demissionair? Zo, so, ik heb wel eens nog gehoord, maar... Uh... Ja, ik heb geen idee. Oké, okay, dan heb ik voor de drie keuzemogelijkheden. Demissionair betekent op vakantie. Ze zijn op vakantie. Betekent dat er meer vrouwen dan mannen in het kabinet zitten? Of C, er zijn meer mannen dan vrouwen in het kabinet? Nee, dan is het A. Ze zijn allemaal op vakantie. Ik denk A. A, ze zijn op vakantie. Uh, ik denk B. Dat er ook vrouwen in het kabinet zitten. Tja... Winston Churchill zei ooit... het beste argument tegen democratie... is een gesprek van minuut of vijf met de gemiddelde kiezer. En als je dit zo hoort, zou je hem nog gelijk geven ook. Maar ook Churchill heeft naar mijn weten... nooit een alternatieve bestuursvorm aangedragen... die het beter zou moeten doen dan de democratie. Luistert u naar Lex Bolmeijer en Andreas Kindering over het visionaire gedachtegoed van Alexis de Tocqueville. Democratie is voor hem... Natuurlijk, wat er voor ons ook is, namelijk periodieke algemene geheime verkiezingen. Uh, maar het is veel meer voor hem. Democratie is een uh, maatschappelijke toestand van sociale gelijkheid. Uh, het is dus niet alleen maar een, een bepaalde staatsvorm... maar het is ook een bepaalde maatschappijvorm. Uh, dus het gedrag van de burgers bepaalt het... die de zich niet uit... of ze met elkaar omgaan, niet alleen maar hun stemgedrag. Het Precies, dus die zich uit in gedrag van ja. mensen... Maar ook in het denken van mensen. Ja. En zelfs in de emoties van mensen. Democratisch is bijvoorbeeld... dat je elkaar beschouwt als min of meer gelijke En dat je elkaar dus ook tutoieert. Hm. Democratische onderschap. Voor... U, u, u bent wel meteen begonnen met mij te vouwvailleren trouwens. Veel viel mij op. Dus u bent niet democrat in hart en nieren. Nee, maar dat min ik serieus. Het viel mij op. Terwijl nou ja. vlak voordat wij begonnen... Nee, hier, de laatste half uur... waren we aan het tutoyeren.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 In de staat, maar ook in de samenleving en in de psyche. is een providentieel feit. En zal alleen maar. Een voorbeschikt feit. Is een voorbeschikt feit, ja. En zal alleen maar verder gaan voorlopig. Dus of je het nou leuk vindt of niet. Hmm. Uh, je moet met die democratie, met die gelijkheid. leren leven. En dan zijn er twee mogelijkheden. Of die democratie, die.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 In, in Nederland anoniem? Of ja, in, in West-Europa ja, ja, anoniem? Ja, die bestaat natuurlijk nog wel. Ja. Dus het is de goede kant op gegaan. Dat is, volgens nog. Ik weet niet of je dat zo 1, 2, 3 kunt zeggen. Want ik vermoed dat als je toch veel met een tijdmachine hier naartoe zou halen, dat die dan toch ook zou zeggen dat we heel veel vrijheden zijn kwijtgeraakt. Mm. Uh, welke, welke vrijheden? Ja, dus natuurlijk uh, op, op alle terreinen des levens is er regulering. Die plaats heeft gevonden. met het oog op de gelijkheid tussen de mensen. Hè? Mag ik één concreet ja, voorbeeld noemen. wat toevallig gaar, gaar. deze week speelt? Ja. Deze uh, de vrijheid om een dier te slachten. volgens de, de regels van je eigen godsdienst. Ja. Uh, die is in de Tweede Kamer. Uh, in het geding gekomen. omdat de Tweede Kamer. naar het uh, zich laat aanzien. een nieuwe wet zal aannemen. die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 Dit is het belangrijkste politiek-filosofische werk van de 19e ja, eeuw. Dat is dit een boek wat jouw leven heeft veranderd... of je denken heeft vormgegeven? Absoluut, ja. Fundamenteel? Ja. En niet alleen dat van mij. Maar, maar van, van talloze andere, talloze, ja. van vele andere mensen. Ja. Dit, dit boek heeft bijvoorbeeld ook iemand als, als Thorbecke diepgaand beïnvloed. Ja. Daarmee de hele VVD uiteindelijk. Nou, Zou zeker. Kunnen... Ik denk het wel. Ja. Ja. Waar je nou maar ook, ook iemand als, als Groen van Prinster en Kuiper... Ja. Ja zijn, zijn nou, heel duidelijk uh, door iemand als Tocqueville sterk beïnvloed. Precies. Dus als je Nederland wil begrijpen hè, en je, en je uh, ac ac accepteert een, een van die, gedachten, die fundamentele gedachten die ik net voorlas citeerde, dan moet je ook terug naar dit boek om ons, uh, nou ja, hoe wij zijn, wie wij zijn, om het beter te kunnen begrijpen. Ja, niet alleen Nederland. Maar de, kijk, nee. Tocqueville is, het boek is in alle talen vertaald. Zelfs in het Chinees en in het Japans. Nee. Uh, het is heel merkwaardig dat het tot nu toe uh, nog nooit in het Nederlands was vertaald. Ja. Uh, dit is een van de maatgevende boeken. Sterker nog, dit is het boek over democratie. Zegt dus... An, dan ga ik je toch nog even introduceren als je het niet erg vindt. Want de luisteraars naar? willen graag weten met wie uh, ik nu in gesprek ben. Andreas ging dus politicoloog politico en filosoof... hoogleraar rechtsfilosofie in Leiden. Um, je hebt je in het publieke debat nadrukkelijk gemanifesteerd als conservatief...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 in het uh, eerste zwaargewicht. Dat uh, was toen de klasse tussen de 90 en de 100. Kilo? Kilo? Ja? Ja. Ja. En wat telde je toen? Nou, ik trok toen 110 kilo... Oh. en ik stootte toen 140 kilo. <laughs> dat zeg je als filosoof is zoveel gewicht in de schaal. Mm, schaal ja, de, de internationaal stelt het niet veel voor. Nou, want als je kijkt naar de Bulgaren en de Russen en zo... Ja, dat is waar. Mijn, <laughs> mijn filosofische medebroeders... Die, uh, die, die halen dat niet.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 Maar ik wou het toch graag over toch veel hebben. Je wilde er niet over praten? Nee. Nou ja, ik wil er best iets over zeggen. hoor. Want maar. Ik vond het namelijk ongelooflijk mooi als het niet waar is... dat je dus door elkaar brieven te schrijven in de krant... elkaar vindt in liefde. En notabene in, uh, een vrouw uit Pakistan... liberaal maar uit een moslimmilieu. Jij bent conservatief uit een christelijk milieu. Die, t, die hebben elkaar door te schrijven gevonden. Dat is toch fantastisch? Ja, dat is fantastisch. Ja, ja, kan niet anders zeggen. Ja. Nou.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 Je hebt heel veel gezien, heel veel meegemaakt. Uh, dus het is heel moeilijk om te zeggen. Nou, ze is een moslima uit Pakistan. Hm. Dat, is, dat is ze ook. En ze is veel meer. Maar liberaal. Ja, je ja, maar ik. Dus waar je, vinden de liberaal en de conservatief? Nou, ik moet niet. je eerlijk zeggen dat als, uh, als ik die achtergrond had gehad. dat ik ook liberaal was geweest. Hm. De, uh, om eens een ding te noemen: de, de Pakistanse samenleving is dermate hiërarchisch en dermate collectivistisch, dat meer gelijkheid... en meer individuele vrijheid daar een enorme vooruitgang betekent. Ja. Terwijl de westerse, in de westerse samenleving, in mijn ogen, maar ook in de ogen van de Ema... dermate uh, gekenmerkt wordt door gelijkheid en door gelijkheidsstreven... en dermate vrij is, dat dat heel vaak negatieve consequenties heeft...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 veel opzichten overmaat aan gelijkheid en overmaat aan vrijheid. Gelijkheid en vrijheid zijn onze afgoden geworden. Ja, dan ben je eigenlijk alweer terug bij een tockfiliaanse thema. Precies. Die in zekere zin zegt, ja, je moet proberen... om een soort middenweg te bewandelen. En die bewandelen we? Vanavond bedoel je, of... Ja, ja, ja. Of jullie, bedoel eigenlijk, die bewandelen jullie ook? Nou ja, je, je komt natuurlijk op...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 je vader was ook al rijk, en je grootvader was ook rijk... en die daarvoor was ook rijk... dan heb je, zoals toch uh, veel dat noemt... de angel van de behoeftigheid nooit gevoeld. He, dan ben je vanaf dag één opgegroeid in rijkdom en wilde. Hm. En daardoor interesseert rijkdom je eigenlijk ook niet. Ja. Je gaat je richten op andere dingen. Je gaat je bijvoorbeeld richten op besturen van de samenleving.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 aristocratie van iedereen. Nou is natuurlijk de grote vraag, wat betekent dat precies? Eigenlijk is dat niet zo heel moeilijk. Hm. De aristocratie in, de, in, uh, in het verleden was de toonaangevende klasse. De klasse die de bevolking leidde. De bedoeling is een aristocratie van iedereen. Dat wil zeggen, een samenleving waarin iedereen de samenleving leidt. Hm. Een samenleving waarin iedereen of zoveel mogelijk mensen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 Uh, maar je moet daar nou altijd meteen op twintig of dertig personen stemmen... voor twintig of dertig verschillende functies. Kijk, dat, dat is dan één ding. We, we kunnen nu op dit moment in het gesprek... Andreas Kinne um, bijvoorbeeld nog even aanstippen... hoe hij de moderne um, verzorgingsstaten al heeft aangekondigd. Dat is een sublieme passage, ja. waarin hij het eigenlijk als een soort... de dus staat als een monster dat alles, alle taken juist... Hè, hier tegenover in plaats van dat kleine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 Ja, nou ja, je moet, je moet dan eerst eens nadenken over de vraag... wat betekent het precies wanneer je zegt, het gaat fout? <laughs> He, wat, wat, wat betekent het gaat fout? Nou ja, we raken onze vrijheid kwijt. Ja. Po populisme, zou hij zegt met zoveel woorden over populisme... is een aberratie van democratie. Ja, het populisme kan leiden tot een vorm van tirannie. Precies.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 Zij kinderen ging, dan gaat het over het boek Democratie in Amerika van Tocqueville zelf. Als u die duizend pagina's democratie en filosofie door wil worstelen. Tot zover de democratie. Over naar een ander proces waar u uw stem kunt laten horen. En wel het tweede uur van Casa Luna, zometeen na het nieuws van één uur. Al voor de geboorte loopt de ontwikkeling van een meisje een aantal weken voor op die van de jongen. En rond de puberteit is de hersenontwikkeling van het meisje zo'n twee jaar verder dan die van de jongen. Wij mannen lopen eigenlijk ons hele leven achter de feiten aan. Het is vanaf het begin af aan een gelopen race. Het is dan ook geen verrassing dat jongens het op school... een stuk minder goed doen dan meisjes. En Wim Kuiper, dus de voorzitter van de besturenraad... en dat is weer een vereniging van meer dan 500 schoolbesturen... riep deze week scholen op om te experimenteren met gescheiden lessen. Beide groepen zouden elkaar in de eerste jaren van de school te veel in de weg zitten en Kuiper stelt voor om gescheiden lessen te geven... bij vakken als talen en wiskunde. Hoewel zo'n oproep in eerste instantie wat gedateerd aandoet... werd er vanuit verschillende hoeken verrassend positief op gereageerd. En wij zijn weer benieuwd naar uw reactie. Heeft u op een gescheiden school gezeten? En hoe heeft u dat ervaren? Wat waren de voor- en nadelen? Misschien heeft u wel in het buitenland op school gezeten. Of op een kostschool. Bent u als vrouw verder gegaan in exacte vakken tussen de mannen? En wat is dan uw ervaring? Of als man psychologie of pedagogiek gestudeerd, dus een grote groep vrouwen. Kortom, we gaan het hebben over de seksenverschillen in het onderwijs. Zijn uw ervaringen met gescheiden groepen wel of niet positief? U kunt ons bellen, gratis nog wel, op 0800-1121. En mailen mag ook, casaluna.nzrv.nl. Twitteren, dat kan natuurlijk ook nog, hashtag Casaluna. Mm, wij gaan plaatsmaken, eventjes, voor de collega van... Collega's van de VPRO met de Hoorspelkern. En dan zijn wij na het nieuws van 1 uur weer bij u terug... met gescheiden klassen en dergelijke. U kunt al bellen. 0800 1121. Tot zometeen.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 Hier is Hulversum 2 de NCAV. Er volgt nu een rechtstreekse reportage... van de officiële opening door haar Majesteit de Koningin... van de brug over de Oosterschelde. Goedemiddag, dames en heren. U hoort de klanken van Kunst en Eer... uit Zierikzee. Kunst en Eer, opgericht in 1830. Een koninklijke harmonie... ...die zich op een koninklijke manier laat horen in afwachting van een koninklijke gast... ...boven op die nieuwe brug over de Oosterschelde. U zou hierbij moeten kunnen zijn en u zou met mij op dit ogenblik moeten kunnen zien... ...hoe, terwijl hier een groot aantal gepavoriseerde schepen, zo heet dat dan met al die leuke vlaggen... ...om die brug heen ligt, hoe daar naar de horizon verdwijnt... ...die koningin Emma op een van zijn laatste tochten eh, met aan boord... Toch altijd nog mensen die ook op zo'n dag natuurlijk gewoon van Katz naar Zierikzee of van Zierikzee naar Katz moeten varen. En dat met deze veerdienst, met de radarboot, met de stoomboot, nu met het motorschip, honderd jaar lang gedaan hebben. Het is bijna symbolisch hoe, terwijl iedereen zich concentreert op dat feestelijk gebeuren hier, die boot daar in de grijze einde verdwijnt. En dan liggen er daarvoor in de plaats, hier vlakbij... Amfibie-autootjes in het water. Kleine autootjes die drijven en zelfs een beetje varen kunnen. En ook dat is symbolisch. Want natuurlijk wordt Zeeland met deze verkeersverbindingen meer en meer het land van de auto. En is zijn deze bruggen speciaal gemaakt op auto's. En het is natuurlijk de vraag: vergeef me als ik een beetje pessimistisch ben. Maar het is natuurlijk de vraag of de mensen uh, het nog zullen zien als ze zo snel met hun auto's. Uh, in enkele ogenblikken van het ene eiland naar het andere gaan... en er niets meer voor hoeven te doen om er te komen... is het de vraag of ze het nog zien. Of ze nog oog hebben... voor die bijzondere en aparte schoonheid van het Zeeuwse -Zee land. Hier, vanaf dit prachtige punt hoog boven het water... geef ik u aan Jan Zindel, want ik denk dat de stoet in aantocht is. Ja, ik ben juist bezig, dames en heren, om over de vangrail te klimmen en over de brompietsen van de heren van de Rijkspolitie om midden op de weg te gaan kijken of de stoet al zover is gevorderd. Daar komt Haar Majesteit gekleed in een rode wintermantel met donkere, suede, bondgevoerde laarsjes en een muts op van grijs bond. Komt Haar Majesteit nu hierheen en we luisteren even mee. U hoort het dames en heren, de zeven hebben het juichen nog niet geleerd. Er wordt wel geapprodiceerd, maar niet gejuicht. En nu is dan het grote moment aangebroken, want de koningin gaat nu naar de plaats waar ze de handeling zal verrichten. Oh! De slagboom die zojuist was geopend om het HMA's het mogelijk te maken dat trapje te bestijgen, wordt onverhoed weer naar beneden gelaten. En een van de officials krijgt deze slagboom op zijn hoofd. En daar gaat de brug omlaag. Ik zag daar straks een man die zijn hoed afnam op het moment dat die schepen begonnen te fluiten. En ik kan me dat voorstellen. Het is natuurlijk een algemeen gezegde. Er wordt weer een bladzijde geschreven in de Nederlandse waterstaathistorie.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 door staande op de metalen brug die rond het met diep blauw water gevulde bassin van de reactor loopt... op een knop te drukken. Met uw hoge instemming majesteit... mag ik in de vererende tegenwoordigheid van u... en van zijn koninklijke hoogheid de prins der Nederlanden... thans de eerste atoomreactor in Nederland in bedrijf stellen. Zeer deskundige adviseurs hebben mij verzekerd... dat dat dankzij zijn ingenieuze apparatuur kan gebeuren... ...eenvoudig door het indrukken van deze knop. Majesteit, Koninklijke Hoogheid, Excellenties, Dames en Heren. Met het indrukken van deze knop heb ik een, althans door mij niet meer... ...te weerhouden proces in werking gesteld... ...dat deze atoomreactor in ongeveer vijf minuten op vol vermogen zal brengen. Deze druk op de knop, dit simpele gebaar, mogen voor ons land het symbolische begin vormen van de vreedzame toepassing van de atoomenergie. Het herinnert ons toch ook aan de enorme verantwoordelijkheid die de wereld van vandaag draagt, nu waar ongekende machten in handen zijn gegeven. Want ook slechts één druk op een knop, aldus minister Kaltz, is voldoende om de onvatbare atoomkrachten te ontketenen die over steden en uitgestrekte gebieden ...dood en verdelging kunnen brengen. Dit mag ons echter niet doen vergeten... ...welke ongekende mogelijkheden er voor de toekomstige generaties geopend worden... ...door de kernenergie. De reactor, die nu op deze tentoonstelling in gebruik gesteld is... ...zal later worden overgebracht naar de technische hogeschool in Delft... ...waar hij van groot nut zal zijn bij het wetenschappelijk onderzoekingswerk... ...waarin ons land niet achter mag blijven. Na dank gebracht te hebben aan de Amerikaanse regering... ...door wiens medewerking de aanschaffing van de reactor is mogelijk geworden... Keek minister Kals op zijn horloge. De vijf minuten waren om. Hij boog zich over de rand van het reactorbassin, waar diep op de bodem een intens blauw stralingsverschijnsel waarneembaar werd. Majesteit, Koninklijke Hoogheid, dames en heren. Terwijl ik tot u sprak. is er hier beneden aan de voet van de reactor iets gaan leven. Er is iets wonderlijks gebeurd, althans in onze ogen. De kleur van het water is veranderd en als ik het goed zie moet zich daar beneden een boeiend schouwspel afspelen. De wereld heeft aanvankelijk de verschijnselen van de atoomspleiting slechts kunnen waarnemen door grote wolken die niet alleen naar hun uiterlijke verschijningsvorm een zeer dreigend karakter hadden. Daardoor zijn velen terecht. Angstig geworden voor de uitwerking van deze grootste wetenschappelijke vinding. Het verschijnsel dat langzaam rond deze reactor zichtbaar wordt, houdt niet alleen geen dreiging in, doch is als een licht dat ongeziene verten voor ons opent. Het is als het symbool van nieuw leven dat wij thans hier beneden, als het ware, zien ontluiken. En terecht, want de vreedzame toepassing van de atoomspleiting betekent voor velen en voor vele onderdelen van de maatschappij een heilzame verrijking van haar mogelijkheden. Deze mogelijkheden worden in deze tentoonstelling op boeiende wijze aan de bezoekers voorgezet. Ik kan deze woorden dan ook niet anders eindigen dan met de hoop uit te spreken dat de velen die deze tentoonstelling zullen bezoeken, hun vrees, gewekt door de negatieve en eenzijdige ontwikkeling en toepassing van atoomenergie, zullen afleggen en met ons vertrouwvol zullen werken aan de vreedzame toepassing van de kernenergie in ons land. Dank u. Uit het muziekmateriaal van de hoorspelserie Het Bureau.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 Is opeens iedereen weer een hele goede oude vriend? Vreemd is het wel dat niemand je ziet zitten als je nergens bent. De hoorspelkern is voor de VPRO geproduceerd door Peter Tenau.